Twee uur, Maud met het NW-journaal. Een van de kopstukken van motorbende Satudara is opnieuw opgepakt in Oostenrijk. Michel B. werd daar vorige week vrijdag ook al gearresteerd, maar kwam een paar dagen later weer vrij na betaling van 30.000 euro borg, tot ergernis van Nederland. Na een nieuw aanhoudingsbevel is hij nu weer opgepakt. Michel B. stond al maanden op een opsporingslijst en was maandenlang voortvluchtig.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 In Italiaanse steden is gedemonstreerd tegen racisme. De aanleiding tot het protest is een schietpartij van vorige week zaterdag in Macerata, in midden-Italië. Een man van 28 beschoot toen vanuit zijn auto... zes Afrikaanse migranten. Zij overleefden de aanslag. Macerata was een van de steden waar gedemonstreerd werd. Uit angst voor rellen waren de winkels dicht... en lag het openbaar vervoer stil. Ook in Rome, Turijn, Milaan en Palermo gingen mensen de straat op.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 Welkom terug bij de wereld van en Fara. In dit programma reis ik nog tot drie uur via de radio, langs de correspondenten die van alles te vertellen hebben over het land waar ze nu wonen. En zo gaan we dit uur nog hebben over dakloos in het buitenland, drankgebruik en donoren. Dat straks. Maar nu eerst stel ik je keurig voor aan mijn correspondenten van dit uur. Suzanne Kruid, we bellen jou voor het eerst welkom in de wereld van Bien Fara. Um, je woont in Bolivia, hoe lang eigenlijk al? Ik woon in Bolivia al meer dan tien jaar. En, dus, uh, en, en waar woon je ongeveer? Alweer. Ik woon in La Paz, een hoofdstad van uh, Bolivia. Op uh, 3700 meter hoogte, hoog in de bergen. De Andes. In de Anders. In de Anders. En uh, hoe is dat met die hoogte? Is dat wennen? Is dat leuk? Is dat uh, zwaar? Nou, het is ook leuk, want het is natuurlijk een mooi uitzicht... over de sneeuwde bergtoppen om ons heen. Maar het is uh, soms wel zwaar. Je voelt het wel als, ik als je weg bent geweest en uh, terugkomt... Uh, ...in de hoogte, dan merk je wel dat er gewoon minder zuurstof is. Dus dat je niet uh, gelijk uh, hard moet gaan lennen moet moet gesporten. Sommige mensen hebben er echt veel last van, maar die worden niks van. Uh, maar we hebben dat het gelukkig van mij Ook niet, ze dus zijn blijven wonen waarschijnlijk. Ja, en wat, wat, wat was deze week het belangrijkste nieuws in Bolivia? Um, eigenlijk twee dingen hier in Bolivia. Um, aan de ene kant uh, leuk, want het is uh, carnaval. Net als in Nederland, dus in het is van het zuiden van Nederland... Het is een hele week een groot feest. De hele week wordt er al naartoe gewerkt. Op de scholen in de straat. Maar vanaf het eigenlijk uh, is het echt begonnen. En het is uh, nog tot en met uh, dinsdag. Uh, en er wordt veel, uh, veel gefeest, veel gedaan. Uh, ja, ook op de kantoren bijvoorbeeld. Uh, op vrijdagmiddag is uh, de vrijdag voor carnaval al gewoond. Om uh, op kantoor, het kantoor eigenlijk, uh, te versieren met ballonnen en voor En uh, uh, zo te zorgen dat het een, ook een goed jaar wordt. Maar er is ook minder leuk nieuws. Uh, uh, dat komt door het regenseizoen. Ja, ook minder leuk nieuws. Uh, het is regenseizoen hier. Uh, en dat is elk jaar steeds extremer. Het heeft natuurlijk te maken met klimaatverandering en andere dingen. Uh, waardoor er uh, ook weer dit jaar extreme uh, gevallen zijn geweest van rivieren die buiten wedding treden, huizen overstroomd, uh, doden ook deze week uh, op plekken waar dat eerder uh, niet gebeurd is. En waar uh, ja, toch wel veel. Uh, veel Tragedies, daar ja, ze daar hebben gevonden. Dus in die zin zijn ook op een aantal plekken zijn het gaan, is het kader voor ook afgelegd. Mensen op eigen gewonden Het Was allemaal gruwelijk. Ja, ja, ja. Um, Suzanne, we, we horen jou af en toe een beetje kraken. We gaan je even terugbellen, denk ik zo. Uh, uh, we, gaan het zo okay. we gaan het zo hebben over daklozen. Maar in de tussentijd ga ik even naar uh, New York naar Jet Vonk. Jet, je was vorige week bij een Zemerminnes-show. Waar ben je deze week weer geweest? Ja, het is uh, het grote avontuur hier. Nou, deze week was het hier Super Bowl en dat is uh, een evenement dat uh, heel Amerika in de greep houdt. Het is echt het meest bekeken sportevenement. Het is uh, um, American Football, het is de finale van, van American Football. En uh, iedereen uh, kijkt ernaar uit en uh, gaat met elkaar op de bank zitten en uh, die avond tv kijken. Jij ook ik ook ja ik kijk um, ik kijk helemaal nooit uh, ja. American Football maar één keer per jaar tijdens de Super Bowl want het is echt een show het is ze hebben een um, het is natuurlijk de sportwedstrijd en dan in het midden hebben ze een concert en dan treedt altijd iemand uh, belangrijk op nou dit keer was het Justin Timberlake hey. um, ja, en uh, nee, er is altijd een favoriet en een underdog. De favoriet is meestal, uh, en de overheers is meestal de Patriots, de New England Patriots. Die staan heel vaak in de finale. Um, en dan uh, dit jaar was de underdog was de, de Philadelphia Eagles. En uh, je raadt het niet, maar de underdog heeft gewonnen. Nou, dat en dat daar mooi. was ik zelf heel erg blij mee. Ja, dat, dat snap ik. En uh, Raymond die vertelde vorige week dat zijn vrouw... eigenlijk kijkt naar de Superbowl vanwege de reclames. Hoe, hoe, ja, die hoe zijn dat... ja, zo leuk. Ja? J jij dus ook gewoon? Ja, ja dat, is, dat is ook... Dus zeg maar, je kijkt voor de wedstrijd... voor het concert in het midden en voor de reclames. De reclames zijn echt de duurste zendtijd die uh, er bestaat. Dat zegt echt één minuut is iets van 17 miljoen. <laughs> um, ja, dat is echt absurd. Maar die reclames, dat zijn... Uh, ja, meestal bedrijven die dat hebben, zijn toch wel grote bedrijven, die vertellen um, die een verhaaltje bijvoorbeeld. Dus die hebben dan verschillende reclames die er elke keer, want er zijn ontzettend veel breaks en pauzes tussendoor. Ja. Um, ja, die reclames die vertellen dan een verhaaltje tussendoor of die komen dit weer terug. Of je hebt hele uh, reclames die heel erg op je emoties proberen te trekken en uh, heel veel autoreclames, want het zijn natuurlijk heel veel mannen die kijken. ja dus ja. Wat vond jij de beste? En dat is een hele leuke reclame van tijd. dat is een, een wasmiddel hier, um, dat soort van het punt maakte dat, dat elke reclame mensen schone kleren draagt, dus elke reclame is een, een wasmiddelreclame, en dan deze een soort van impersonatie van allerlei bekende reclames die iedereen kent en dan zei ze, ho wacht, het is een wasmiddelreclame. Nee, ja, het was heel grappig. <laughs> het was heel grappig. Ik denk dat je hem had moeten zien. Nee, ik heb hem toevallig gezien, ja. Jet. Ik weet precies wat je bedoelt. Ze, ze deden steeds alsof je eigenlijk wat je dacht was: deze reclame is een andere reclame, maar toen was het weer, kwamen ze weer terug. Nou, dat was hem. Ja, Zie je, jij kent het ook niet goed uitleggen. Nee, Jet, we gaan het straks hebben <laughs> over het daklozen. Hopelijk komen we daar beter uit. In de tussentijd ga ik nog even naar Martin in, in Dubai. Martin, veel vrienden van mij zijn in december ingestapt in de bitcoin. Die we daar nu best wel spijt van. Um, hoe gaat dat in Dubai? Zitten ze ook allemaal in de bitcoin? Ja, ik denk dat de meeste mensen hier toch wel wat eerder ingestapt zijn. Want als je dat hier doet, dan, dan ben je wel um, iets we ge, um, behoorlijk gespecialiseerd uh, behoorlijk daarin. Dat betekent dat de meeste Windows al wat eerder zijn. Hè? 2014, 2015, de meeste mensen. Dus, dus die hebben ja, het heel goed gedaan. <laughs> Absoluut, ja. Uh, ingestapt op 400 en 500 dollar, denk ik. Oh, wauw. Maar uh, er is nu een discussie rondom de Bitcoin in, uh, in Dubai, of in de Emiraten in ieder geval. Ja, dat klopt. Ik wilde een. een uh, ik heb er verschrikkelijk veel over gezegd en geschreven, wat je ook net zei. Maar uh, de sharia, die is hier van toepassing, dus de islamitische wetgeving in het land en ook een aantal andere golfstaten. En voor sharia-wetgeving, daar moet je dus eigenlijk. Ja, een aantal islamitische geleerden die moeten daar dan een uitspraak over doen. En de cryptocurrency, ja, dat is natuurlijk in, in, in eeuwenoude geschriften, is natuurlijk heel moeilijk. Ja, is dat is dat toegestaan, hè? Dus, dus met de woorden halal of haram. Hè? Halal betekent dat is toegestaan en haram dat betekent het is niet toegestaan. Ja, daar moet dus een uitspraak over gedaan worden vanuit de religieuze kant. Kijk, vanuit de, de, de om, om het zo maar te zeggen, vanuit de economische en organisatiekant kun je er wat, wat makkelijker over zeggen. Maar ja, kan dit vanuit de sharia? En daar wordt nu eigenlijk heel naar gekeken. Dus er zijn allerlei geleerders hier en in Saudi-Arabië... die daar eigenlijk hun hoofd over aan het breken zijn. Van ja, is dit... Is dit halal? En uh, dat is een hele moeilijke discussie. want ja. Ja, je, vraagt het, je vraagt het aan vijf geleerden. Je krijgt vijf, antwo vijf antwoorden waarschijnlijk. Uh, heb, je, heb je een idee welke kant het kwartje gaat opvallen? Ja, ik denk dat we een soort uh, gulden middenweg gaan uh, uh, uh, uitvoeren. Dat wil dus zeggen dat misschien alle cryptocurrencies die er zijn... die worden misschien wel... Maar dan zijn ze toch. Ze willen toch natuurlijk meegaan en innovatief zijn. Dus misschien ontwikkelen ze een eigen lokale, een eigen lokale cryptocurrency. Die dan wel halal is. Dus ik denk dat, dat daar gaat het een beetje naartoe op dit moment. Oh, ingewikkeld. Nou ja, dan hebben ze in ieder geval heel veel geld om te investeren in die, in die nieuwe crypto. Zonder meer. Ja, ja, ja. Maar we gaan het straks hebben over uh, uh, een hele hoop. Onder andere donoren in uh, Dubai. Maar eerst even muziek. Sont dans la vibe, que toutes celles qui sont dans la vibe, que ceux qui sont assis se lèvent. Suivez pas Allez, maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entrés sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de style que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fou son numéro pour en avoir un. Vu qu'entrer sans rien, a pas moyen. Ces soirées-là, on brasse.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 C'est sur elle que dat craqué, continue à les craquer, moet bon, je niet kiezen, omdat mijn oefeningen op haar te brakkelen. Ik ik moet haar Ik wil haar haar hier zitten. Ik me Ik Ik wil hier zitten. Ik Ik wil hier zitten. Ik wil hier zitten. Ik wil hier zitten. Ik wil Ik Dans la vibe, Lève -toi. que tous celles qui sont dans la vibe, Lève -toi. que tout le monde main dans la main. Pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. Echte zaterdag nachtmuziek. Dit was uh, muziek van 18 jaar geleden. De Frans Cameroenese zanger Yannick met Sessuala. De, de wereld van BNN Vara. You, give a time, eh? Met Wouter Bouwman. Het is uh, koud op dit moment, heel koud. En daarom is de winterregeling voor daklozen ingegaan. Ja, dan zijn er extra bedden op een warme plek beschikbaar. De Nederlandse muziek die heeft al vele odes gebracht aan de daklozen. En dit, dit is er één van. Amsterdam, die door de dranken gokken in de schulden kwam. Hij zwerft al jaren hier door de stad. Heeft in zijn leven niet echt veel geluk gehad. Ja, genoeg, genoeg, genoeg, genoeg. Zijn er veel daklozen in het buitenland? Zorgen ze voor overlast of helemaal niet? En hoe worden ze opgevangen? Dat ga ik vragen en dan begin ik bij Suzanne in Bolivia. Suzanne, uh, de laatste tijd zijn er veel extra daklozen. Hè? Ja, de laatste tijd, uh, juist vanwege dat regentje doen waar ik het er net ook al over had. Ja. Uh, we ge hebben gezien uh, dat er uh, meer mensen naar de stad komen, die uh, juist ja, door die overstroming en andere extreme klimaatdingen... ook bijvoorbeeld de droogte en de vlucht landbouw, uh, naar de stad komen en dan uh, ja, op straat landen... Um, we hadden niet zo lang uh, geleden vorige maand was er een hele grote groep van een, een dorp in de Amazone... ...waar het hele dorp was uh, um, overstroomd en huizen kapot waren. En die mensen zijn gewoon naar de snelweg gegaan. En daar opgepikt op door een vrachtwagen en zo naar La Paz terechtgekomen. En dat kwam toen pas eigenlijk in het nieuws. Uh, na toen ze dus al vijf of zes dagen uh, blijkbaar door La Paz aan het zwerven geweest waren. En dat ging om een, een groep van 150 mensen, waarvan uh, veel families met kleine kinderen... ...die uh, in de, ook in La Paz regelen, dus natuurlijk ook in de regio met kou uh, door de stad liepen. Ja. En dat zijn wel nieuwe fenomeen eigenlijk voor, uh, voor La Paz bijvoorbeeld. En, en wat is daar nu mee gebeurd? Is, is, het, dan, uh, is het dan zo dat uh, de overheid in actie komt? Nou, dus niet direct, want we zijn dus eerst... Uh, ...ja, vijf tot zes dagen hebben ze eigenlijk rondgezworven en er heeft krijgt heeft niemand het opgepikt... Maar na uh, na die dagen, uiteindelijk was het toen een boerenorganisatie die ze heeft opgevangen, in een kantoor. En toen is het uiteindelijk uh, de gemeente van La Paz uh, ingeschakeld. En uiteindelijk is ze in de universiteit beland, um, in een soort van sporthal En uh, als dan eenmaal, en toen het eenmaal bekend was, toen vielen het wel op dat, uh, gelijk, dat de mensen die dan echt naar het komen zijn, eigenlijk van de bewoners, hè, van, uh, van La Paz, uh, die allemaal aan eten komen brengen in kleren, en kleren en luiers. En er uh, was ook wel veel, uh, ja, wel veel solidariteit van de mensen. Zit dat in, maar de, zit dat was, was, in de Bolivianen? Wat zei je? Zit dat in de Bolivianen, dat, dat uh, solidaire met elkaar? Ja, ik denk het wel. Dat is wel echt een heel erg een collectieve cultuur, een gemeenschapscultuur. In de zin dat je met elkaar deelt en dat je inderdaad uh, mensen die het echt zwaar hebben, toch, uh, toch wel iets toesteekt. En dat zie je ook wel met daklozen, die, nee, de, gewone, de gewone daklozen, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja. Uh, in La Paz, die er wel zijn, niet zo heel veel. Uh, dat die toch vaak ook wel een stukje brood toegestopt krijgen van de, de marktkoopvrouw of iets anders. Uh, worden ook niet zo snel weggestuurd of slecht behandeld. Juist door mensen die het zelf ook vaak niet zo, niet zo goed hebben, zijn dan toch vaak best wel aardiger voor die mensen. Ja, en is het niet heel gek dat de overheid helemaal niks uh, uh, doet hieraan? Nee, het is natuurlijk wel gek dat, als, uh, dat ze niet wat sneller reageren in een aantal extreme gevallen. Uh, maar in dit geval bijvoorbeeld van die dorp in Amazone kan ik ook wel begrip voorbrengen in het zin dat het zo'n groot land is, dat afstanden zo groot zijn, dat vaak heel veel gebieden moeilijker. Uh, waar zijn, bijvoorbeeld, nog steeds geen mobiele telefoonnetwerk is. Of dat soort dingen. Um, dus dat het ook wel moeilijk is om alles in de gaten te houden. Als je het vergelijkt met een klein, makkelijk landje, zoals Nederland. Ja, ja, vlak en uh, uh, weinig uh, uh, obstakels wat dat betreft. Ja, nee, ja. Ik, ik snap hem inderdaad helemaal. Susanne, we gaan het straks hebben over uh, drankgebruik in Bolivia. Ik ben benieuwd of ze daar een beetje gezellig zijn. Uh, maar eerst even naar, uh, naar Jet in Amerika. Uh, Jet, op, het, op de een of andere manier heb ik het idee dat uh, New York. Vol zit met daklozen. Ja, dat is ook zo. Het is een oh. grote stad, dus dan, uh, ja, dan, dan krijg je dat automatisch. Hè? Ja, ja, ja, en is het dan zo dat uh, overal waar je komt uh, gebedeld wordt, of valt het reuze mee? Nou, het uh, ligt er heel erg aan welke plek in de stad je bent. Uh, de meeste daklozen zie je overdag, vooral in gebieden waar ook veel toeristen zijn. Want dan heb je als dakloze daar betere bedelinkomsten. Mm -hmm. en, uh, en je ziet ze. Heel erg vaak in de subway. Dus um, en vooral, ik bedoel, als het slecht weer is, vandaag regende het bijvoorbeeld. En uh, ik ging in, in een ritje met de, met de subway voor 25 minuten en daar kwamen er drie voorbij. Um, dus ze zitten of in de subway om te bedelen of om uh, gewoon een droog dak boven hun hoofd te houden. Oh ja. Ja, want dan, is het zo dat dan heb je een kaartje en kan je de hele dag heen en weer, of is dat het niet? Ja, ja het kost 2,75, maar als je geluk hebt, dan heb uh, je onbeperkte metrokaarten die mensen hebben... die heel vaak met de trein gaan, bijvoorbeeld ik, ja, ja. dat verwerkt. En als je dan een aardig persoon hebt, is het eigenlijk illegaal, maar misschien wil iemand hem dan nog wel, zo heet dat, swipen voor je. En dan kun je gratis, kom je gratis het station binnen. En uh, ja, dan ga je gewoon in, in de subway zitten... En dan ga je van het uh, beginstation helemaal tot het eindstation. En daar rijdt de trein automatisch weer om. Dus dan kun je weer helemaal terug nog je de hele dag op en neer rijden. En van de ene plek naar de andere plek kan zo twee uur duren in New York. Dus dan uh, ja. En dan zijn er ook bepaalde treinen die bijzonder populair zijn, blijkbaar. <lacht> uh, <laughs> vooral de bepaalde lijnen die altijd ondergrond blijven. Dus dan... Um, dat zijn de treinen waar het blijkbaar het woonste is. Dus daar, daar zie je de meeste daklozen in de winter. Ja, ja. ja dat zit er wel wat in. En als ze dan. Uh, want want uh, ze gaan dan vaak ook door die metro heen om, om uh, geld op te halen, bijvoorbeeld. Wordt er dan muziek gemaakt mm -hmm. of uh, is dat alleen in film zo? Uh, nee, nou ja, je hebt ook heel veel mensen die muziek maken, maar die zijn vaak niet dakloos. Uh, de, mensen, de mensen die dakloos zijn, die komen echt met heel verschillende verhalen, maar wel heel typisch. Ik heb ze allemaal al een keer gehoord. En eentje die, die ik vooral heel erg typisch vind, is dat er dan. Uh een, ...een jongere persoon die dakloos is langskomt en zegt van... nou ...ik heb eindelijk besloten om mijn leven weer op de rails te krijgen... Oh. Uh, ...ik ga terug naar mijn ouders. Um, ze wonen in de, de staat hiernaast... ...en uh, ik heb nog maar 23 dollar en 45 cent nodig om naar huis te komen... ...kunnen jullie me helpen om dat bedrag bij elkaar te krijgen? En dan lopen ze op en neer door de wagon en geven mensen wat geld... ...en dan gaan ze naar de volgende wagon en houden ze het hetzelfde verhaal. Ja. En dan denk je de eerste keer dat je dat hoort, denk je... Ha, goed zo. Goed voor jou. ja. En dan twee weken later of een maand later... ze, hebben ze precies hetzelfde verhaal... ...met precies hetzelfde bedrag wat ze nog steeds moeten innen. En dan voel je je ja, ja, Ja, kijk, ze hebben allemaal een verhaal. Degene die vandaag een verhaal had... ...een wilde ko graag koffie kopen... ...de andere die had... En was, uh, ...haar hand was verlamd door een, de, de, door, door een operatiefout. En, uh, en ze wilde weer geld zodat ze dat kon laten repareren... ...en alweer aan het werk. Dus we hebben echt zijn zoveel verschillende verhalen, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Ze het zijn allemaal aan het bedelen en officieel is dat verboden in de C2, maar het gebeurt gewoon heel erg veel. Ja, en is er iets van opvang of is die metro echt het belangrijkste voor daklozen? Nee, er is wel opvang. Dus de, de wet is in New York, ik bedoel, dit verschilt dan ook weer staat. Maar in New York is de wet dat, uh, dat de, de stad uh, ze onderdak moet bieden... Uh, maar niet alle homeless mensen die maken daar gebruik van. Of die maken daar s'nachts gebruik van, maar overdag zijn ze dan aan het bedelen. Mm. En, uh, en ja, het wordt heel koud uh, vaak in de winter in New York. Dus dan hebben ze ook speciale een Code Blue, waarbij er busjes rondrijden om um, daklozen die... Ja, dus elk jaar overlijden er een aantal daklozen die buitenslapen in hele strenge winters. Dus dan, dan heb je busjes en je kunt ze als, als ik iemand zie waarvan ik denk, deze persoon is in gevaar. Uh, dan kan ik dat nummer bellen. En um, ja, en, en, en dat is wel een effectief middel Het blijkt. Uh, ze krijgen veel belletjes, in, in, in vooral op hele koude dagen. Om mensen te redden die, die toch buiten slapen. Ja. En is New York de dakloze hoofdstad van Amerika? Nee, nee, ik heb dus ook in San Francisco gewoond. En ik dacht dat ik wel wat gewend was van New York. Maar ja. toen ik in San Francisco aankwam... Wauw, nog nooit zoiets gezien. Oh ja? ja? Zoveel daklozen. Ja, ze staan met... ...tentjes langs de weg. Je, je loopt gewoon een weg en het zijn allemaal tentjes, gewoon kampeertentjes langs de weg. En dan eens in de zoveel tijd, een keer in de week of een keer in de twee weken... ...komt de politie, die ruimt al die tentjes op. Nou, dan pakken die mensen pakken hun spullen en die gaan dan naar de volgende brug of de volgende straat. Zetten daar al hun spullen op. Het is zo raar. Maar in, oh. en in San Francisco heb je ook heel duidelijk twee verschillende soorten daklozen. Eén is, ja, heel... Erg San Francisco, maar het eentje is de, de, de hippie die gelukkig is met heel weinig oh. en ook een boven het hoofd nodig heeft. En in San Francisco is het altijd wel prima weer. Ze mm -hmm. we staan buiten en die maken muziek in het park. En je hebt, een, en die wonen ook in een andere buurt, een hele treur, of die zwerven in een andere buurt, hele treurige verslaafde daklozen, waarbij nou, ik heb nog nooit zulke onmenselijke omstandigheden gezien dat iemand aan uh, het poepen is op straat uh, met een half uh, broodje dat ze uit de prullenbak hebben gehaald. Echt heel treurig. Ja, ja, ja. ja Jet, we gaan het straks hebben over uh, donoren. Hopelijk een iets uh, uh, gezelliger verhaal. Maar ja, als het niet zo is, dan uh, doen we er ook niks aan. Hè? Zo is het ook maar. Uh, we gaan even luisteren naar muziek. Uh, sprak ik met Mout uit Argentinië. Daarom durfde ik deze zanger toen eigenlijk niet te draaien. Hij komt namelijk uit Brazilië. Dit is Carlinhos Brown met Carlito Maron. De wereld van BNN Vara. BNN Vara. Met Wouter Bouwman. In het uh, zuiden van het land zijn ze volledig in de band van carnaval. Muziek, feest en vooral alcohol. Daar gaan we het over hebben. Drankgebruik in het buitenland. Martin, uh, Dubai en drank... Klinkt niet als een goede combinatie. Tenminste, alcohol. In mijn oren. Het is een beetje een, een, beetje een haat liefdeverhouding inderdaad. Er is, om te beginnen, er is hartstikke veel alcohol te verkrijgen in dit land. Er zijn hele grote nachtclubs, er zijn grote discotheken, er zijn hotelbars. Dus als je alcohol wil krijgen en je wil het drinken. Dan is het niet al te moeilijk. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een, een moslimland en met de sharia, et cetera. Ja, precies. Uh, wat van origine uh, eigenlijk uh, geheel alcoholvrij is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Saudi-Arabië, bijvoorbeeld, ja, dat is, daar wordt gewoon geen alcohol geschonken. Dus het is een, ze hebben een beetje een uitzonderingspositie. En dat komt deels hè, door alle, alle niet-moslims, niet wat we zeggen, alle westelingen die hier zitten, zowel toeristen als mensen die hier werken, um, ja, dan hebben ze toch zoiets van... ja, god, die mensen drinken alcohol, dus, dus moeten we daar niet mee. Dus het is, een, het is een beetje een vreemde combinatie van een alcoholvrij land... maar het is toch wel overal verkrijgbaar. Ik denk wel dat de toeristen zou afschrikken... als je helemaal niks meer kunt krijgen. Ja, ik denk het ook. Ja. Um, het, het is nog steeds zo dat het merendeel van de restaurants... Uh, geen alcohol schenkt. Hè. Dus ik denk de 9 van de 10 uh, restaurants waar je gaat zitten hebben geen alcohol. Uh -huh. Het is alleen als je naar een restaurant gaat dat vaak binnen een hotelketen zit... of vaak binnen een, een grotere hotelgroep... dan kunnen ze alcohol schenken. Want het kost uh, restaurants en bedrijven ook heel veel geld... om zo'n alcohollicentie of zo'n schenklicentie te bemachtigen. Dus als je echt alleen een enkel restaurant hebt... Ja, dan is dat veel te duur en dan moet dat verdisconteerd worden in de prijs en dan, dan komt niemand te eten, laat maar ja, zeggen. Dus precies. als je dus ergens alcohol drinkt, dan, dan delen ze, laat me zeggen, die hele licentie met een heel complex of een heel hotel. En dan, ja. dan gaat het alweer. Het zou, het, het, je krijgt het zelfs niet in een mok of in een uh, onherkenbaar glas of uh, onder tafel. <laughs> nou, het is gewoon dat ik dat zag. want je komt. Ik, ik zie wel eens, als ik als ik als ik uit ben of, of, of in grote clubs zie je wel eens eh, echt Emiraten of, of, of andere Arabieren uit de Golf drinken eh, in in een grote soort bekers, ondoorzichtige en, en ja. ontransparante mokken. Ja, dan weet je bijna wel hoe laat het is. Daar zit geen thema in. als <laughs> ze een helemaal als ze bij een tafel met service staan. Dus nee, maar goed, als je inderdaad, als als het echt een alcoholvrij restaurant is, ja nee, dan zijn ze daar redelijk strikt strikt. En de inwoners van de Emiraten krijgen die uh, boetes. Hoe, hoe werkt het? Ja, je moet een alcohollicentie moet je aanvragen. En dus als je, als je resident bent, dus als je geen toerist bent, zoals bijvoorbeeld uh, ikzelf... dan moet je, uh, uh, ja, je zo'n licentie aanvragen. Dat is op zich niet heel moeilijk, maar als eerste moet je een, je moet een baan hebben. Dus je moet je, moet je werkgever moeten tekenen, Je moet een inkomen hebben. Je moet een hele hoop papieren, je contracten, paspoort, etc. Moet je inleveren en dan kost het iets van 70 of 80 euro per jaar. En dan heb je dus een licentie. En er zijn er is een, dan een aantal verkooppunten... En dan mag je het kopen, ja. En je, nou, en je oké, werkgever en, uh, moet ook tekenen dat jij uh, alcohol mag drinken? Ja, in principe wel. Ja, het, is, het is niet eens zozeer dat, je, ja, dat ze daar invloed over hebben. Maar het is meer van, ja, nee, deze persoon die, die werkt bij ons. Ja. Uh, die, is, die is volledig legaal, die heeft een inkomen, noem het maar op. Okay. Ja. Wauw. En jij hebt dus die uh, alcohollicentie, die heb jij? Ja, ik heb hem. Ja, ik, ik moet zeggen, ik was... Ik woon er natuurlijk een fiks aantal jaar. Ik had hem ook, had hem ook al eerder uh, aangevraagd, netjes, maar ik had hem eigenlijk nooit opgehaald. Het is gewoon zo'n pasje, laat maar zeggen. Gewoon een, een formaatachtig pasje, wat je bij je kan hebben. En daarmee kom je ook meteen een beetje in het, het gedoogbeleid, Want alcohol koop ik bijvoorbeeld op een vliegveld, omdat ik heel vaak door de weeks van mijn werk buiten de bar ben en heel veel vlieg. Ja, dus als je dan weer terugkomt, ja, dan heb je duty free. Dan kun je... Dan kun je gewoon de drank meenemen. Als je dan nou met die drank vervolgens door de flankse douane loopt. Ja, er is bijna. Als je er netjes uitziet, er is bijna niemand die op dat moment naar jou toe gaat. en zegt: Hé, hey, uh, laat de drank zien. En by the way, laat ook even je alcohollicentie zien. Ja. Want je, je, je had net goed een toerist kunnen zijn. Dus wat dat betreft is het, is het een beetje. Uh, ja, zo'n beetje blijft als het ware. Um, dus uh, ja, wat dat betreft kun je ook. ook als je geen alcohollicentie hebt en je vliegt die vliegt hier op, uh, op het vliegveld dan zou je het gewoon kunnen kopen. Dus het is, het is een beetje, eh, nogmaals, het is een beetje dubbel. het is gewoon fijn om te zorgen dat je wel zo'n licentie hebt. Want als het een keer misgaat, en ze moeten een keer bij je aan de deur komen... voor wat voor reden dan ook, en ze zien alcohol in je huis... en je hebt geen licentie, dan heb je een heel groot probleem. Dus het is niet zo dat ze actief komen zoeken. Maar als er iets anders is, ja, dan is dit wel iets, iets heel vervelends als je dat niet hebt, om het zo maar te zeggen. En wat er, is een, als een heel groot probleem dan? In je huis staat. Nou, stel je... Weet ik wil je um, uh, veroorzaakt overlast of zo. Burenoverlast of weet ik veel wat. Of je hebt een feestje. En de politie wordt gebeld, dan, uh, dan komen ze naar je deur. En dan is het niet eens Die overlast is niet het probleem. En dan gaan ze je meteen. Dan gaan ze dus dingen zoeken vaak. En dan, uh, ja, als je dan alcohol hebt, dan is het, dan is het wel een issue. Ja. Ja, ja, ja. Is drank dan ook heel duur in, uh, in Dubai? Ja, ja, ja verschrikkelijk. Um, deels door, door het wat allemaal geïmporteerd is natuurlijk, Er wordt hier geen uiteraard geen. En ook al gestookt zelf, nou, misschien wel illegaal overigens, maar het is niet, niet legaal. Niet op grote schaal. Uh, dus het, ja, het is sowieso een stuk duurder. Maar ook, ja, kijk, het is een soort monopolie. Er is een aantal verkooppunten. Er zijn een aantal um, drankwinkels die overigens helemaal afgeschermd zijn van het, van het straatbeeld. Hè. Die zijn echt helemaal, helemaal geblindeerd. als uh, <laughs> daar, daar kun je het kopen. Ja, goed, en als je natuurlijk een, ja, een soort van monopolie hebt, dan gaan de prijzen natuurlijk enorm omhoog. Dus het is, uh, ja, ik bedoel, een, een, een normale fles wijn die je... Uh, die bij de Albert Heijn voor een, een euro of drie, vier kan kopen, die beginnen hier bij twintig ongeveer. Oh ja, zo. Dat is wel echt een groot verschil ja. inderdaad. Ja, ja, ja. ja. En ja. Um, ken jij verhalen van mensen die, die vanwege dit strenge alcoholbeleid in de problemen zijn gekomen? Ja, persoonlijk niet. Maar er zijn wel heel veel verhalen en heel veel zaken die spelen. En die zijn met name heel erg populair in westerse media. En met name in, in Britse media. Want er zijn heel veel Britten die hier met vakantie gaan. En nou, is bijna één keer per, per twee of één keer per drie maanden... komt er wel een groot verhaal in de media van een toerist... die opgepakt is omdat uh, hij of zij dronken was. En, en dat, er issues zijn, uh, dat er issues mee zijn. Er was laatst een heel groot verhaal over een 27-jarige Brit die alcohol dronk, um, maar er ook per ongeluk... althans, dat is een artikel, he, per ongeluk tegen uh, een, een andere Arabier aanstoten in de club. En die Arabier die zag dat als een ongewenste intimiteit. Uh -oh. Had de politie geweld En vervolgens is die toerist eigenlijk um, opgepakt op gronden van, uh, van dronkenschap. En je hebt gedronken. Dat is natuurlijk heel gek, want iedereen in die club drinkt. En er is gewoon alcohol. Dus er, er, af en toe zijn er wel zaken die in de media komen. Je weet natuurlijk nooit helemaal de achtergrond. Maar het gebeurt vaak dat mensen opgepakt worden en, en dat dronkenschap en het, het nuttigen van alcohol daar een grote rol in spelen. Ja. En dat schrikt toch ook wel af, hoor. Want een hele hoop mensen hebben dus van ja, mag het nou wel? Of mag, nou, weet je wat? Ja, ik ga, ik ga niet het risico lopen om in zo'n golfstaatje in een vangnis te komen. Dus je merkt ook wel dat een hoop toeristen daar toch wel kijken van ja, hoe, hoe werkt het? Ja, ja, ja. hoe werkt het nou? Dat wil ik straks weten over uh, donorschap in, in Dubai. Eerst even naar uh, uh, Bolivia. Uh, Suzanne, over het algemeen zijn Bolivianen best wel klein, toch? Van stuk bedoel je? Ja, zeker. Die zijn uh, niet zo groot. Ik kijk meestal uh, over de meeste mensen heen. Ja. Dan, dan zullen ze vast ook wel niet zoveel drinken. Uh, nee, dat, uh, dat is wel anders. Uh, <laughs> er wordt zeker wel, uh, wel veel gedronken in Bolivia. Ja, okay. nee, mensen. Ja, Hoe met het gaat het het gepaard het met, uh, ook met uh, ja, veel, veel feesten, hè? wat ik uh, net al zei: dus, uh, carnaval, er uh, zijn veel feesten in Bolivia. Uh, en bij feesten wordt, uh, wordt gedronken eigenlijk, uh, bij de grote dus van de feesten. En wat uh, dan opvalt, is dat er dan ook flink gedronken wordt. Dat er echt echt flink gedronken wordt. Dus mensen zullen niet zo snel dan één of twee uh, nou, biertjes of wijntjes drinken. Als ze als gaan drinken, dan. Uh, dan gaat het in grote hoeveelheden en um, ja, dan worden mensen ook echt wel uh, erg, uh, erg dronken vaak. Ha, maar, uh, maar speelt die hoogte dan nog mee? O of waarom, waarom worden ze zo dronken? Op zich is dat niet heel leuk zo dronken worden, denk ik. Nou, de hoogte speelt natuurlijk wel mee. Uh, maar aan de andere kant is ook het bier bijvoorbeeld ook minder sterk. Dus uh, dat compliceert dus weer, denk ah. ik. Um, en niet heel Bolivia's hoog, he. dat is natuurlijk het gedeelte waar je zit. Nee, ja, ja. Maar ja, waarom drinken mensen zo extreem? He. Het is, uh, voor de ene kant is het ook een het ja, collectief, een beetje groepdruk. He. Met elkaar drinken, met, samen. En je krijgt er nog eentje van mij, ik, ik geef jou een biertje, jij geeft mij een biertje. Uh, um, en we gaan samen door tot, tot we niet meer kunnen. Um, en aan de andere kant denk ik dat het ook wel te maken heeft met, met de groep dan een je willen vergeten. Dat, dat, dat, dat, ja, ellende en aanmoede. En, ja. Dus dat ook vaak drinken is dan echt te echt ontsnappen, zeg maar. Op toch wel echt het vreemde wijze, zeg maar. En zelf echt een beetje raakt en, en dat tegen elkaar opdrinken, is dat een beetje een macho idee? Of is, is het echt een meer collectiviteitsding? Nee, het is niet tegen elkaar opdrinken. Het is samen drinken. Kom, ja. weet je, het is ook vaak als je ziet... dat mannen, eh, voornamelijk mannen of vrouwen worden ook dronken drinken ook veel. Maar het zijn vaker groepen mannen, bijvoorbeeld. die je ziet die echt heel erg dronken zijn. Dan worden ze juist heel... Eh, Doe close eigenlijk. Dan hangen ze helemaal aan elkaar. Je bent mijn broer, je bent mijn vriend. En ik kan niet zonder. Het wordt heel dramatisch eigenlijk. Echt hele sentimentele manier gedronken worden. Maar niet tegen elkaar. Natuurlijk gebeurt het natuurlijk ook wel ruzies. Maar het is niet in die zin van kijk eens wie dat meest kan drinken. Maar als ik drink, drink ik met jou samen. En jij drinkt met mij mee. Wat heftig. Heb je er wel eens tussen gezeten? Dat jij ook mee moest drinken? Ja, zeker. Nou ja, ik heb, natuurlijk, uh, ik heb het ook wel gehad met vrienden als je uitging... ...dat er dan ook echt wel veel gedronken werd en dat je ook wel een, een subtiele druk hebt van... Maar gewoon, ...weet je, we gaan door en nog eentje en nog eentje. Uh, maar dat op zich, zeker bij jonge mensen, dan is het niet zo heel gek. Maar uh, ik heb ook wel gehad, inderdaad, op feesten of in dorpen, echt van die dorpsfeesten... Ja. Dat, er, uh, ...dat er echt iets van, nou neem maar nog eentje, neem maar nog eentje... Uh, en dan heb ik het idee dat je als vrouw en op het dan nog wel een beetje op uit kan komen. Dat het nog wel geaccepteerd wordt. Als je zegt, nou, ik kan er geen meer of ik, ik voel me niet zo lekker. Uh. <laughs> maar voor mannen is het vaak al lastiger. Ja, nou, ik heb het zeker wel gezien. En ik heb ook wel gezien, Ja, ben ik wel situatie geweest dat mensen om me heen zo dronken waren. Dat ik dacht, ik ga maar eens stukjes niet echt Ja, zo gezellig is het niet meer. En, en na afloop van zo'n zuid komen ze elkaar dan nog onder ogen? Schamen ze zich? Of uh, is, het, is het heel normaal? Het is eigenlijk best, uh, best normaal. Er is best wel een hoge uh, acceptatie voor heel erg dronken worden. En het verschilt natuurlijk wel een beetje bij de soort uh, groepen waar je in zit. Maar over het algemeen, het heel erg dronken worden wordt toch, ja, wordt toch wel veel normaler gevonden ofzo. Daartegenover staat wel bijvoorbeeld dat mensen ook weer niet elke dag drinken. Dus in die zin is dat wel weer anders dan in Nederland. waar mij denk ik veel meer uh, regelmatig voor mensen gedronken wordt. Ja dat Bolivia, denk ik, uh, mensen zo drie, vier weken niet kunnen drinken. Maar als het dan een geestje is, dan, dan gaat ook al, gaan ook alle remmen los. Gaan alle remmen Susanne, mag ik jou danken voor jouw bijdrage aan de wereld van BNN varen. Hopelijk gaan we elkaar vaker spreken vanuit Bolivia. Ik vond het heel interessant. En, uh, en dank voor nu. Ja, ook graag gedaan. En hopelijk spreken uh, we elkaar weer dan. Zeker weten. De wereld van BNN Wouter Bouwman. Deze week ging het veel en vaak over de donorwet. Dinsdag 13 februari wordt er in de Eerste Kamer over gestemd. En als de wet wordt aangenomen, ben je automatisch donor. Kambaché Martijn Koning wil misschien ook, ook wel donor worden. Dat is hem. En, en, en ik ben zelf helemaal nog geen donor. Dus ik ben toen gaan kijken. Dus ik ben op, op, op ja of nee.nl uh, ben ik denk, toegang. Ik, denk maar, ik ga me registreren. Ik denk van als nou, een Piece of Cake, is dat? En toen merkte ik in keer van: dat moet je een keuze maken: van, van wil je alles doneren? En toen merkte ik nee: hey, dat is helemaal niet zo'n makkelijke keuze, weet je wel. Ik, ik heb hard op de goede plek, maar ik vind het ook fijn als hij daar is. Weet je wel. Ik vind het gewoon fijn als ik, om te weten dat hij, dat hij daar is. En het was een hele aparte keuze. Ik denk dat, ja, is het ook wel nog zinvol? Weet je wel? Je hebt nou, weet je, voor de, volgens de Maya's hebben we nog twee maanden te leven ongeveer. Dus heeft dat nog zin als ik me als donor registreer. En... Ja, goede vraag. Ja, hoe is dat in Amerika geregeld? Dat zou ik graag willen weten. En in Dubai, maar ik begin in Amerika bij Jet Vonk. Jet, uh, waar kun je je in Amerika laten registreren als donor? Nou, dat, gaat, uh, dat gaat bij het Department of Motor Vehicles, oftewel de DMV. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de overheidsversie van de ANWB. Maar het zou maar, niet in Nederland wel raar zijn als, als je naar de ANWB gaat. Maar, uh, in Amerika niet? Ja, je, Nee, ja, hier kan dat dus uh, of online of in persoon. Dus uh, ze hebben kantoor overal, maar je kunt het ook heel makkelijk online doen. En uh, ja, dat is dus hetzelfde department dat, uh, dat je rijbewijs uh, uitgeeft. Dus op het moment dat jij je rijbewijs aanvraagt... dan, uh, dan krijg je ook formulieren mee over donorschap. En uh, dan kun je op je rijbewijs... Je, je moet sowieso formulieren vullen, maar ook op je rijbewijs... heb je een vakje met de tekst... I hereby make an anatomical gift... Dus dat uh, uh, vertaalt naar, uh, bij deze uh, geef ik mijn, mijn uh, organen cadeau. Uh, <laughs> en dan zet je je handtekening En als je dan in, uh, op een manier overlijdt waarbij ze jouw uh, organen kunnen gebruiken... dan heb je in ieder geval altijd bewijs op zak dat jij geregistreerd donor bent. Ja, ja dus, dus dat is gewoon gekoppeld aan het rijbewijs eigenlijk. Ja. Ja, dat is eigenlijk competent rijwijs. Dus iedereen wordt ermee geconfronteerd op het moment dat je rijwijze aanvraagt. En dat is bijna iedereen in Amerika en, en vanaf 16 jaar. En er is trouwens ook geen leeftijdsgrens op wanneer je donor kunt worden in Amerika. Iedereen mag het. Um, dus ja, dat, dat, dat, ja, iedereen komt daar, iedereen krijgt die vraag wel op een gegeven moment voorgelegd. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel goed, heel simpel, goed geregeld dus. Ja, maar net als in Nederland en waarschijnlijk elk ander land uh, is er nog wel een heel groot tekort aan, aan donoren. Ja. En uh, voeren ze ook wel actief campagne om, om het aantal orgaandonors hoger um, ja, te maken. Want er is gewoon heel veel nodig. En uh, kijk, uh, heel veel mensen die geregistreerd zijn als donor, die overlijden uiteindelijk op een manier waarbij de organen niet gebruikt kunnen worden. is dus echt maar twee 2% van de mensen die uh, overlijden, overlijden op een manier waarop de, dono waarop de organen gebruikt kunnen worden. Dus ja, je hebt dus heel veel mensen nodig die zich registreren om uiteindelijk een aantal organen te kunnen krijgen. 2% is bruikbaar? Ja, want je moet overlijden op een manier waarop er nog wel bloed door je organen uh, gaat op het moment dat, dat die organen er kunnen worden gebruikt. Dus zeg maar ja, meestal Het meest bekende voorbeeld is als je hersen dood bent. Dan, zeg maar, je hersenen zijn dan al een soort van uitgeschakeld, maar je lichaam werkt nog. Dus ja. er komt nog bloed rond. En dat is een manier waarop um, organen gebruikt kunnen worden. Maar als jij overlijdt in een auto-ongeluk en op slag dood bent, dan uh, zijn je organen ook al te lang zonder zuurstof geweest op het moment dat jouw lichaam bij het ziekenhuis brengt. Dus dan kun je niet je organen doneren. Dus het zijn echt hele specifieke omstandigheden waarbij iemand moet overlijden om de organen te kunnen gebruiken. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. En hebben ze in Amerika ook gedacht aan, aan zo'n donorwet zoals bij ons? Ja, ja, dat is hier ook debat. Um, en, en het is in Nederland debat en het is in heel veel Europese landen een debat. Uh, maar hier is het ook nog steeds niet doorgevoerd. Maar uh, er zijn zeker uh, voorstanders, zelfvoorstanders, uh, die dat graag wel zien gebeuren. Dus dat, dat, dat je bij default gewoon altijd donor bent, tenzij je aangeeft dat je dat absoluut niet wil zijn. Ja. En, maar ja, het, bijvoorbeeld, dat gaat op staatsniveau, staatsniveau, dus het is niet een, een uh, Amerika-regel, maar het gaat echt per staat. Uh, en bijvoorbeeld in twee staten hebben ze dat geprobeerd, om, uh, hebben ze het voorgelegd aan, aan de, over de staatsoverheid. Um, maar in allebei de keren kwam, kwam de bill, zoals we dat noemen, het voorstel kwam er niet doorheen. En uh, heb je enig idee hoe, hoe Trump hierin staat? Um, nou, ik weet het niet. Maar ik heb wel mijn vermoedens, want hij probeert... Um, ja, hij, hij probeert veel in te spelen op, uh, op religieuze groepen. En ik kan me voorstellen dat bepaalde religieuze groepen niet, um, niet graag uh, orgaandonor. Dat, dat orgaandonorschot niet iets is wat bij die religie past. Dus ik denk, ik kan wel vermoeden welk, welke kant hij zou kiezen als hij hier openlijk een uitspraak over zou moeten doen. Ik weet niet over hem persoonlijk, maar nee. ja, ja. hij probeert in ieder geval altijd die kiezers uh, tevreden te houden. Ja, dat dat zo gaat als politicus. Ja, ja, ja. Zelfs, voor, uh, zelfs voor Trump. Ja, hij moet wat. Uh, um, we gaan uh, kijken hoe dit gaat. Misschien uh, komt er ook wel zo'n donorwet zoals bij ons ook misschien nog, maar dat is ook helemaal niet duidelijk. Dat komt dinsdag. Uh, we gaan het in de gaten houden. Jet, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen. En uh, gedaan. Uh, tot gauw. Tot gauw. Uh, Martin. Martin, hoe zit dat met de donoren in Dubai? Nou, het, het hele proces loopt hier nog een klein beetje achter. Want uh, überhaupt, orgaandonatie is pas net een jaar of anderhalf jaar mogelijk. Ze hebben heel recentelijk een wet in werking gesteld die dat eigenlijk toelaat. Uh, dus, dus ze zijn een paar stappen eerder nog in het proces. Maar in, in goede Dubai-fashion uh, betekent dat wel weer dat ze ook heel snel um, de andere landen in de wereld willen inhalen. Dus ze denken nu eigenlijk ook al meteen, na het invoegen van een wet over hoe ze dat bijvoorbeeld, hoe ze toestemming zouden kunnen geven. Hè. Is het bijvoorbeeld is het voor iedereen zo dat je toestemming geeft... tenzij je dat zelf uitzet of niet. Dus ze, ze zijn veel later begonnen met het hele proces. Maar ze gaan er wat sneller doorheen. Dat is mijn, uh, mijn lezing ervan. Maar dus tot voor kort was het niet eens mogelijk om, om uh, organen te doneren... of om uh, een orgaan te krijgen als je, als je ziek bent? Ja, alleen, alleen levende orgaandonatie was volgens mij mogelijk. Dus als je, als je zelf nog leefde en je wilde bijvoorbeeld een nier afstaan... in sommige gevallen werd dat toegelaten. Um, sommige religieuze gevallen ook. Um, kon dat, en, en met name binnen families. Maar dat bracht eigenlijk weer een groot nadeel met zich mee. Want een soort van levende orgaanhandel, als je dat niet volledig controleert... Ja, dan krijg je dat, dat organ trafficking als het ware. En dat, ja, dat is natuurlijk nog, nog veel erger. Ja, dat is dus mensen die hun naar, organen verkopen, hè? Ja, nou, ja, en helemaal mensen uit, uit andere landen om de Emiraten heen. Hè, dat kunnen bijvoorbeeld ook uit het, uit het Indiaanse subcontinent zijn uh, die dat doen. Dus dat, dat werkt gewoon heel, het werkt bijna een soort zwarte markt. Uh, um, uh, dat, was, dat, dat, dat, dat komt er eventueel van en dat wilden ze absoluut voorkomen. Ja. Dus toen hebben ze ook gezegd, nou laten we wetgeving invoeren. Maar dat is vrij interessant, want dan moet je dus ook definiëren wat de dood eigenlijk betekent. Ja, we bedoel, Het had het net al over. Ja, je kan bijvoorbeeld hersendood zijn, maar het lichaam werkt nog wel, of het licha lichaam pompt nog bloed rond. Ja, dat soort dingen moet je dus gaan definiëren, want ja, wanneer kan dus iemand bestempeld worden als een overledene en dat er daarna dus ook een orgaantransplantatie, en orgaan een, don een donatie plaatsvindt? Dus dat, al die wetgeving, die moest eerst allemaal komen. Ja, want uh, je hebt nu die situatie met die uh, die Ajax voetballer, Nouri. Um, die, die is dan, um, ja, die, die is een soort van hersendood, maar ook weer niet, ook weer, niet, ook weer wel misschien. Um, dan wordt door de familie waarschijnlijk gezegd: van we willen hem gewoon zo houden als hij nu is. Um, dat schijnt gebruikelijk te zijn bij moslims. Dat wordt dan al heel lastig. Als, als, ja, de, want, dit is de enige manier waar je, de, waar je nog wat in die organen hebt. Ja, ben ik met je eens. Nou, het eerste stuk wat je zei is ja, hersendood of niet. Ja, ik ben geen, absoluut geen medisch specialist. Dus ik zou ook niet weten wanneer, ja, of, dat, of dat een zwart witte beslissing, is of dat een grijs gebied is. Dus dat is al heel lastig. Inderdaad, het is nu zo dat de familie overigens nog wel de zeggenschap heeft over de organen. Uh, dus zelfs als iemand hersendood verklaard is, dan kan de familie altijd nog zeggen ja of nee. Ja. Dat kan eventueel veranderen in de toekomst. Want ze willen het gaan koppelen aan je aan je, je, je, je, je, je, je ID-kaart als het ware. En dat het allemaal al de systemen als daar gekoppeld zijn, dat je dus dat al, uh, al gezegd hebt. Maar een ander interessant feit hier is dat een hele hoop mensen... dat is eigenlijk bijna 90%, of 80 of 90 van de mensen die hier wonen... dat zijn geen Emiraten. Dus je hebt dan ook nog eens de vraag van nou, als er wat met je gebeurt... zou, zou je dan niet um, gerepatrieerd willen worden naar het land waar je vandaan komt? Hè? Dus dat bijvoorbeeld het lichaam intact teruggaat naar het land van herkomst. Dus je zit ook met de beslissing van ja, als er hier wat gebeurt, wil je dan bijvoorbeeld hier doneren of weer kijken hoe het lichaam weer teruggaat en dan in je thuisland. En dus er zijn, ja, het is, het is, het is behoorlijk lastig om dat, allemaal, um, om dat allemaal in wetten toe te passen. Ja. En ook van, ja, goed, als je hier, als je geen Emiraten bent, ja, ja zou, zou ik het hier doen in dit land? Toen is dus een extra overweging die bijvoorbeeld de mensen in Nederland niet hebben. Want ja, dat zijn gewoon Nederlanders die in Nederland wonen. Maar er komt hier dus nog een extra vraag bij. Ja. Ja, en um, er wordt dus wel gewerkt aan iets van een codiciel-achtig iets... maar ze zijn echt nog in de eerste fase. Ja, ja maar ze hebben al wel hun mening gegeven. Ze hebben, ze hebben goed rondgekeken naar de rest van de wereld. En ik, ik geloof dat Spanje een van de landen is... die dus inderdaad al wel zo heeft van... ja, goed, het is, het is standaard ja, terwijl je nee zegt. En daar hebben ze wel oor voor. Dus ze hebben, ze hebben eigenlijk al hun research gedaan... en een hoop mensen hebben al een beetje voorkeur uitgesproken... van, nou ja, volgens mij is dat, is dat ook wel iets wat wij willen... En daar gaan ze dan vervolgens naartoe werken en wetgeving op ontwikkelen. Dat is mooi. Hè? Dat is toch wel typisch Dubai. Als ik dit zo hoor van de keren die, die, uh, dat ik je spreek. Die, die lopen dan achter. Die uh, kijken dan de rest van de wereld. Die pakken het beste eruit en dat gebruiken ze. Ja, ja dat wordt in heel veel facetten van de samenleving wordt er toegepast. Ja. En dan nou, hebben ze natuurlijk ook wel geluk dat... doordat het een vrij jonge staat is, hè, een paar tientallen jaren oud... hebben ze ook die luxe. En uh, ja, de algemene gedachtegang is, oké, okay, nou, als we die luxe hebben, dan kunnen we hem ook gebruiken. Hè? Want ze hebben wel de gelden en, en de, de instituties om het dan ook tot het succes te maken. Dus dan hebben ze zoiets van, nou gaan we kijken, waar werkt het het beste? En, en daar gaan we dan voor. En soms wordt, dat, wordt zelfs dat nog verbeterd. Dus dat is een beetje de, um, de filosofie die ze, ja, zoals je correct zegt, hier toepassen. Ja, ja, heel netjes. Martin, dankjewel. Fijn dat we je mochten bellen. Dankjewel. I'm yep. Jamira Cry met Too Young To Die. We kregen zelfs via de telefoon complimenten voor ons uh, uh, muziek. Dat is altijd goed om te horen. En ook aangeschoven hier is uh, Luc, de man die ook veel complimenten krijgt. Goedemorgen, goeienacht. Goedemorgen, goeienacht. Och, ja, dat is het? Een zoele stem. Nu nog nacht. Ik heb al zo'n regel dat het pas na vier uur weer goedemorgen is. Heel goed. Waar ga je het over hebben zo? Want uh, druktemakers, uh, is er weer helemaal klaar voor? Ja, zometeen weer druktemakers. Je mag weer twee uur lang bellen naar 0800 1121 om te praten over vannacht. Jawel. Carnaval! Hey! Want ik... Ja. <laughs> Stukje gezelligheid. Oh nee! Ja. Oh. Met je voeten. Ben jij fan van juffrouw Ank of niet? Nou, ja... Van Luistermoeder. Nou, niet, heel, niet zo ergens de rest. Maar uh, ik vind het wel geinig. Wel geinig, wel geinig. Goed, ja, dit soort uh, versies van Hallo Allemaal... komen we dus nu echt uh, overal tegen. Want carnaval... Ik, ik zie dus heel vaak, al heel, vaak heel, al... heel lang eigenlijk al Brabanders en Limburgers... heel veel feest vieren. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat, dat vandaag pas... zondag 11 februari de eerste officiële carnavalsdag is ja nee zien die zijn allemaal lang bezig dus ik, ik weet helemaal niks van carnaval en ik ga het, uh, over 24 uur wel vieren vannacht deze zondagnacht in breda dus oh, ik moet is, de mensen moeten mij een beetje beetje beetje beetje ja carnaval leren kennen eigenlijk ja Dan ga ik mijn uitzending aan, aan besteden 0800 1121 telefoonnummer bellen dus maar als je carnaval leuk vindt als je het niet leuk vindt ja, als je moet het, het nou een officiële feestdag worden moeten we daar nou vrij voor krijgen is het wel goed voor onze economie waar ga je carnaval vieren wat trek je aan heb je je ooit misdragen en goed, al die verhalen die wil ik graag horen. Als je een liedje horen. wil zingen met jou? Als je een liedje wil zingen met mij, dan mag dat ook. Tuurlijk, bel me in als je iets wil horen. Ik ga, we gaan nog wel een klein blokje besteden ook aan carnavalskrakers. Uh, en ook trouwens over nieuwe muziek gesproken. Ik heb zo meteen wat nieuws voor je. En het is een goed getimede, uitgebrachte track. Het is namelijk van een Nederlandse rapper die laatst nog een carrière-switch heeft gemaakt... Uh, die ga ik draaien op. Zo, spannend. Het ja, lijkt zo 3FM hier. Uh, dat is straks <laughs> ja. Luxoneel, Maar nu eerst uh, het einde van de wereld van BNN Vara. We gingen langs uh, Zweden, Argentinië, Duitsland, Frankrijk... Amerika, Bolivia, Dubai. Waar zijn we niet geweest? Tot volgende week. De wereld van BNN Vara. Vara.